Papa was een vlieger. Bij de grote KLM. Mami en het lieve kindje. Hielden al oh zoveel van hem. Steeds als hij reis ging maken. Vloog hij over een huisje heen. En dan vuifden mam en lintje, Tot hij heel, heel ver verdween. En turend in de ijle spraak mami met een diepe zucht. Je vadertje zweet langs de hemel, daar eventjes de knietjes, kom. En laat ons dan bidden, lief heertje, breng onze papie gewoon weer om. Op een ochtend Lientje sliep nog, rinkelde de telefoon, en een mannenstem van Schiphol sprak op smartelijke toon. Spreek de waarheid, geelde mami. Ik wil niet twijfelen, mijn heer. En de stem sprak droef mijn vrouwtje. Hij viel op het veld van eer. En Lientje ontwaakte door een geel, En mami snikte, het is Gods wil. Je vader lief is in de hemel. Wij buigen samen de knietjes, kom... Hij is bij onze lieve Heeltje... Ons vadertje komt nooit weer om... Maanden later mocht klein lintje Met haar oom naar Schiphol mee... Een grote Douglas zal vertrekken... Naar het land ver Overzee, Gaat u aanstonds langs een hemel vroeg zij aan de vliegenier Toen mijn heer laat mij dan meegaan al is het nog zo ver van hier en oomtje zegt u dan aan moe ik ben even naar mijn papi toe want vadertje is in een hemel mijn heer laat me meegaan kom want mami zit steeds zo te huilen, misschien brengt papi wel weer om.